1, 2 Kom op dan gaat hij weer 1, 2 De beat De beat, de beat is weg Ja, De beat, de beat, de beat is weg Oh yeah 1, 2 Met z'n allen 1, 2 Die gaat er mee Goh, ik zou toch zweren dat het een fluitje was? Ja, maar dat is het toch? Ja, hou jullie nu eens op met backpacken. We zitten midden in de hoofdnaam.